Van 12 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De algemene beschouwingen zijn begonnen met een felle woordenwisseling tussen SP-leider Roemer en PVV-voorman Wilders. Wilders probeerde het debat uit te stellen om te kunnen praten over de vluchtelingenstroom die hij een asieltsunami noemde. De overgrote meerderheid van de Kamer wees dat verzoek af. De meeste fracties vinden dat de problematiek goed besproken kan worden op een later moment in de algemene beschouwingen. Roemer verweet Wilders haat te zaaien en groepen tegen elkaar op te zetten. Volgens Wilders gooit Roemer door de manier waarop hij met asielzoekers omgaat een bom op Nederland. Politiemensen hebben op het binnenhof minister van der Steur van Veiligheid en Justitie uitgejouwd. De minister en de politiebonden staan al maandenlang op gespannen voet. Het CAO-conflict zit muurvast. Uit protest blokkeren duizenden agenten vandaag in Den Haag de toegang tot een aantal ministeries. Ze vormen een menselijke keten rond de gebouwen. De blokkades duren waarschijnlijk tot één uur. Daarna willen de agenten demonstreren op het Malieveld. Omdat agenten uit het hele land aan de actie meedoen, zijn veel politiebureaus vandaag dicht. In Vlaardingen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Boven het centrum van Vlaardingen hangen dikke rookwolken. Daardoor rijden er geen treinen tussen Schiedam en Maasluis. De brandweer waarschuwt dat mensen uit de rook moeten blijven en hun ramen en deuren gesloten moeten houden wordt nog onderzocht of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Bij de brand in Vlaardingen zijn geen slachtoffers gevallen. Een meisje van 15 uit Sittard wordt ervan verdacht dat ze lid is van een criminele organisatie die terroristische misdrijven wil plegen. Dat meldt de Telegraaf. meisje mag alleen contact hebben met haar advocaat die weinig over de zaak mag zeggen. Ze zou uit Somalië komen en al een tijd met haar moeder en broertje in Sittard wonen. Ze zou twee weken geleden zijn gearresteerd. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vanavond vanuit het zuiden een aantal stevige onweersbuien, soms met zware windstoten. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot twee. Het is twaalf uur geweest. Ja, de week is weer naar middag. Goedemiddag en uh... We zijn weer over de helft wat deze week betreft. En ondanks dat het buiten druilerig weer is en uh, zitten we hier lekker warm. Ja. Even een paar minuten kacheltje en dan is het weer heerlijk hier in de CFM studio aan de Tolweg. En CF, CFM lunch of Zandvoort lunch, net hoe je het noemen wil. Ja, Zandvoort lunch zouden we het noemen. Hè? Ja. Salford Lins eh, vandaag met het, eh, natuurlijk het nieuwe item. Het liedje van de Zuidkick. Eh, dat wil niet zeggen dat de Sidekick gaat zingen hoor. Nee. Hoewel, is het altijd, eh, de, de meeste is het alle vier eigenlijk wel kunnen. Je zou het eigenlijk eens moeten doen. Maar eh, ja een half vier zingen. Maar dat bedoelen we drie niet mee. Nee, dat betekent dat we na half één en half twee... Uh, het, het regio-nieuws, na het regionieuws van half één en half twee... laat ik het goed zeggen... de platenkeuze van de Zuidkirk gaan laten horen. Dus dan mogen ze twee nummers uitkiezen. Dan hebben ze een beetje inbrengen, he, in de muziek. niet hoeven van en ik niet alles alleen te bepalen. Dat is wel handig natuurlijk. Ja, we hebben gisteren mee begonnen en... Uh, nou, we gaan dat uh, maar eens een tijdje doen. Dus ik ben benieuwd wat er vandaag uh, ter tafel komt, om het zo maar te zeggen. De nou, Angela is er nog niet. Die komt wel zo. En die had nog eventjes andere afspraakjes morgen. Ja, dat ja, gebeuren wel eens die dingen. Maar ze komt zo, uh, dus uh, u zult haar niet hoeven missen met het tegen nieuws. En voorlopig uh, heb ik weer een paar lekkere nieuwe platen klaarstaan. En uh, Prauw ook. Ja, alles weer lekker dwars door elkaar, hè? jong en oud. En alles wat erbij hoort. Voor elk wat wils. Tenminste, ik hoop dat het voor elk wat wils is. Maar... Eh, Gaan het gewoon doen. En dan maar hopen dat het in de loop van de dag nog een beetje droog wordt. Ook die druilerige regen, daar wil je ook niet goed van. Hè? Bah. Ja, la Oké, okay, uh, ja, nou. Uh, Laat maar beginnen dan. Ja, maar dat mag niet, eigenlijk. Straks, oh ja, natuurlijk ook niet vergeten te vertellen dat we nog een 3-in-1 hebben. Een hele leuke vandaag weer. Ja, het is een heel leuke hoor. Ja. Van een zangeres die heel veel mensen nog hoogelijk waarderen. Nou, let u maar op. Straks om kwart over twaalf ongeveer komt die 3-in-1. Maar we beginnen met een plaat waarvan ik. Als hij met zijn oor aan het radiootje zit... ...een man in Zandvoort heel blij gaat maken. Hij ja. is namelijk een groot fan van deze, van deze band. Ja. Nee, dat is niet goed. Dat is pas de volgende plaat. <lacht> Eerst deze van uh, Direct. Nou, die plaats die ik bedoelde, die komt hier nou, hoor. Dus... Uh... Here and Now. Nieuwe single van de voormalige zanger van uh, Direct, Tim Makkerman. Die heeft ook een nieuwe plaat, die komt strakjes aan bod. In de loop van dit programma, die gaat u horen, ja. Maar nu eerst die plaat waar ik die ene man is antwoord blij mee gaan maken. Als hij luistert tenminste. Want die vindt dit vast mooi. Terug in de tijd gaan we, en luistert u maar... Wait Nog met Line Ritchie en het nummer dat heet uh, de Breakhouse House, oftewel het steenhuis. Nou ja, dat is handig. je een houthuisje. 3 in 1, 1, 1. Ik ben keurig op tijd, hè? Kwart over 12. Oeh, en de 3 in 1. Barbara Struizen vandaag. to me anymore When I come through the door at the end of the day So natural to talk about forever but used to bees don't count anymore they just lay on the floor till we sweep them away baby i remember all the things you taught me i learned how to laugh and i learned how to cry well, I could learn How to tell Say you Verslot, verrekening een wereldzangeres Barbara Streisand plagerig ook wel eens Barbara, Barbara Spreitstand genoemd maar oké, okay. dat tezijde um, Barbara Streisand dus een wereldzangeres al jaren, al tientallen jaren is uh, actief en uh, het voordeel van zo'n zangeres is natuurlijk dat ze gewoon gebruik kan maken van de allerbeste producers die er zijn waardoor ze dus steeds weer kwaliteit kan afleveren ze heeft nog niet zo lang geleden ook weer een prachtig album afgeleverd met allemaal duetten met beroemdheden uh, maar dit was een uh, wat ouder duet wat u net hoorde. En uh, u hoorde achtereenvolgens van Barbara Streisand. Hoorde u uh, Memories, een, een nummer uit de musical Cats. Verder natuurlijk door uh, Barry Gibb geproduceerd. Of door de Bee Gees. Ja, Barry Gibb geproduceerde uh, Woman in Love. Een uh, nummer dat afkomstig was van het album... Uh, guilty. En dan natuurlijk niet te vergeten het laatste prachtige duet met Neil Diamond. You don't bring me flowers. Barbara Streisand. Heerlijke muziek op deze beetje druilerige woensdag. Gewoon zo lekker bij je broodje even weg wegdijnen. Zo even zachtjes met de muziek van Barbara. En we hebben nog veel meer leuke muziek hoor. Jawel. We hebben nog veel meer leuke muziek. En uh, u luistert nog steeds naar CFM Luncht. Op deze woensdag, de uh, 16e september alweer. Gaat de tijd hard, hè? 16 september. Jongen, jonge, jongen. In de kamer zijn ze volop aan het ruzie maken. Nou, daar doen wij lekker niet mee. Wij uh, vermaken u gewoon met leuke muziek. En uh, met die ruzie duinraag, uh, geschuild tussen Roemer en Wilders... en weet ik, al die malfiguren, daar hebben we nog allemaal niks mee te maken. Doen we niet daarmee, gewoon... Of je nou toch gebeten wordt door de kat of door de hond. Het doet allebei ze Dus dat zal je, je druk maken. Nee? Goed, de volgende plaat is van de Buggles. Ook een lekker oudje, jongens. Een liedje uit de jaren 90 als ik, of 80, als ik het goed heb. En um... dat heeft gewoon video. Bilt de radiostar. Oftewel, Bilt heeft de radioartiest vermoord. Bel nee. Wel nee, ben jij gek. Bij radiomensen doen het nog steeds hoor. De Buggles. Ik heard je on the wilis back in 52. Lijing awake tuning in on you. If I was jong, it didn't stop. Buggles, oftewel Buggles. Ook wel gewoon Buggles genoemd. Ja, dat kan ook natuurlijk. Uh, Trevor Horn en Geoff Downs waren dat. Uh, die elkaar kenden uit de begeleidingsband van Tina Charles in de tijd. En uh, dit duo, deze, deze Trevor Horn en, en uh, Downs, hebben ook nog een uh, Hele korte periode deel uitgemaakt van de formatie Yes. Weet je wel, een tijd dat Rick Wakeman daar even, even weg was en zo. Deze gasten, die hebben daar ook een, een, een korte tijd deel van uitgemaakt. Samen met John Anderson, Chris Squire en uh, als ik het goed heb Andy White. Maar dat weet ik niet precies meer, maar dat maakt ook niet zoveel uit. De Buggles' dus video killed the radio star. Prachtige hit. Uh, van deze gasten, volgens mij ook hun enige hit, hoor. Volgens mij 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Rock and roll. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Around the o'clock tonight, what your bad, got? plaats waarmee volgens vele de rock roll rage begonnen is. Nou ja, daar heb ik zo mijn twijfels bij. Want de muzieksoort was er natuurlijk altijd al. Alleen ineens heet in het rock roll. Ja. Het is weer uh, helemaal anders. Dit is de laatste uh, release van Keith Richard. Love Overdue. Who's And squeeze me tight? Now that she's gone, out of my life Who's gonna make me feel the way she used to do But Now that my love is overdue Now that my love is overdue Well, I'm all alone in the wilderness Searching to find some peace and rest. She wasn't the best girl, but she brought happiness into my world. And now I'm a prisoner of loneliness. Out of my sight Who's gonna tell me lies? Who let me think they're true? And now that my love is overdue Now that my love is overdue Now that my love is overdue. of making me blue. U weet het vrouw. 25 september komt zijn nieuwe album uit, dat heet Cross-Eyed Heart. Maar eh, voor degene die er alvast een beetje van willen proeven, het is in de digitale media de streams zoals Spotify, zijn er al een aantal stukken te beluisteren. Waaronder dit Love Over Doe. Het is gewoon een lekker reggae-plaatje. Ik vind het gewoon heerlijk. Ja. Ik vind het gewoon gezellig. Lekker. Ik zit eruit naar het album. Maar het wordt goed, want er staan al zoveel previews op. En het is gewoon goed. All the fade of your heart when you Van Velzen, Phoenix. Met Phoenix is dit uh, Carly Simon. You're so fine. Met medewerker van de heer Mick Jagger. blijft dat regio nieuws? En waar blijft dat liedje van die Zuidkick nou? Ja, die Zuidkick is er gewoon nog niet. Nee! Die zit nog in de trein, die heeft een vertraging opgelopen. Ja, dat is ook niet gek natuurlijk. Dus, uh, die komt er dan nog maar twee uur krijgt u gegarandeerd dat regio -nieuws en het recept. Maar ze is er wel nog niet. Ja, nou, daar kan ik ook niks aan doen. Het is dus Anouk. Met haar nieuwe. Dominique. Die zal maar Dominique heten. Als man. Je staat in de douche en je kijkt me aan. Ik voel ik ben verliefd. Oh baby, wat heb je me aangedaan? Nee, ik wil dit niet. Ik wilde los lekker laten, maar nee. Het is nu al te laat. Want hoe je kijkt als je lacht. zijn hè? Op Dominique. Maar nou ja, het is weer anders dan wat ze hier voordeed. En dat is het leuke van Anouk altijd. Uh, ze weet toch altijd weer op de een of andere manier te verrassen. Nu weer met een Nederlandstalig nummer. En uh, de sound, uh, nou ja, die zou zo uit de 70's vandaan kunnen komen. Met lekker veel hemel en blazers en dat soort dingen. Heerlijk, gewoon. Dominique! Nou, maak je verder geen zorgen. Anouk, het komt wel goed. Tenminste, dat zegt worry! Don't worry! For the box, don't op zich in deze. Green is zeg af of je ooit de regen gezien hebt. Nou, kijk maar naar buiten. of je ooit de regen gezien hebt. Nou, ik zei al, kijk, maar naar buiten. Zie je genoeg. Queen's Clearwater Revival. Lekker oudje en zo. En, uh... We gaan naar het uh, NOS-nieuws van één uh, uur. Het regen-nieuws krijgt u het volgende uur, hoor. Het is onderweg, maar een beetje vertraging en zo. Je weet kent dat wel. Maar het uh, komt allemaal goed. Het komt er allemaal aan. En uh, dat krijgt u twee uur. Als mede nog een leuke conference. En uh, ja... Moet iets meer allemaal zijn. Oh ja, het recept komt ook nog. Allemaal ietsje later dan gepland, maar oké, okay, dat maakt allemaal niks uit. Ja, kan ons zo schrijven. Gaat all goed. Dit is dark moor met Vivaldi's winter. Bah. Zo zal Vivaldi er niet aan gedacht hebben toen hij het schreef. Maar goed, oké. Okay, um, we gaan uh, naar diers, tot zo.